Dit is zogenaamd ernstvuurwerk vuurwerk dat je gebruikt voor uh, als je op zee bent en je komt, bent in nood. Dan moet je vuurpijlen afschieten. En uh, dit vuurwerk is nu over de datum dus het moet, uh, het moet ergens naartoe. In drie inzameldagen hebben ze in Alkmaar al meer dan 200 kilo binnengekregen. Premier Rutte weet nog niet of hij of andere kabinetsleden opstappen... na het vernietigende rapport over de kinderopvangtoeslagen dat gisteren uitkwam. Daar zijn we nog helemaal niet aan toe. Uh, de discussie die we nu voeren volgende week gaat echt over wat leren van dit rapport, wat moeten we doen om dit te voorkomen. Duizenden ouders werden als fraudeurs weggezet en moesten soms tienduizenden euro's terugbetalen. Gisteren zei een commissie dat er op alle niveaus gefaald is. Alle Nederlandse coronavaccins worden opgeslagen in OS. Het bedrijf waar de vaccins worden opgeslagen verzorgt nu ook al de opslag voor de landelijke griepprikken. De studenten van meerdere universiteiten hebben vanochtend problemen gehad bij het maken van tentamens. Er was een storing in Proctorio. Dat is een tool die in de gaten houdt of je niet spiekt. Het is nog niet bekend wat er met de toetsen gebeurt en of ze geldig blijven. Dan krijg je het weer nog. Vanavond is het droog en het koelt vannacht af tot een graad of vijf. Morgen begint zonnig, later is er regen. Zondag is het droog en er is dan ook vaak zon. Het blijft zacht het hele weekend rond de 12 graden. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Robert Friesen van de ANWB. Langzaam rijdt het verkeer op de binnering van de A10 Zuid. Bij nieuwe meer 4 kilometer file met 10 minuten vertraging. Zocht de nasleep van een autobrand de rechte rijstrook is dicht. Tot zover de verkeersinformatie.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 Ah ja, maar dan thuis. Nou, zal ik warme chocolade op de bank. Want die film komt op tv. Nou, dan ga ik maar naar boven, denk ik. Nou, doe toch gezellig mee! Want het is kerst met de van. Kerst met de van gezellig. Kerst met de van. Kerst met de van gezellig.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 Gezellig, kerst met de vrouw, kerst met de vrouw, gezellig, kerst met de vrouw, kerst met de vrouw, gezellig. Heel gezellig, dit is de laatste welkom in Zandvoort van dit jaar, goedenavond allemaal, mijn naam is Wattesans en ik ben er uh, tot een uur of zeven geloof ik, ja vanavond gaan we gewoon tot zeven uur doen, niks extra's. En dan, uh, ja, even twee wekjes helemaal niks. Goed, lekker veel muziek als deze, John Mayer, New Light, hier bij ZFM. Goedenavond. I'm the boy in your other phone. Letting up inside your drive at home, all alone. Pushing 40 in the friendzone. We talking and you walk away every day. Oh, you don't think twice. De laatste welkom in Zandvoort van dit jaar. En wat gaan we doen? We gaan natuurlijk vooral terugblikken. dat doe ik straks om half zes met liefst uit Zandvoort. Christel natuurlijk weer. Om kwart voor zes um, heb ik het interview... wat ik in september samen met Jaap deed met Sofie van Velline. Dat heb ik weer even opgezocht. En dat is echt wel heel erg leuk. En dat gaan we even opnieuw uitzenden. 20 over 6, Tino Stuy met zijn column over voetbalvaders. En misschien om kwart voor zeven, half zeven... die oude rubriek Jazz is niet eng. Ja... Daar heb ik zin in. Dus dat gaan we allemaal doen. En uh, ja, weet je, wat ik normaal ook altijd doe, is aftellen. Nog drie dagen tot de kortste dag en dan begint de zomer weer. En nog 261 dagen tot de Dust Prix hier in Zandvoort. No. I'm right. sorry.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 Burger bag and a brush. I'm fine, fuck with you till we don't like support. I split it with you if we get half of Michael Jordan. No politician, I shit on niggas cause life is short. If no passport to go with me, I have get the party. Oh. Please, let, go. let go and have a good time. Have a good time, Have a good time, have a good, have a good time. You please let, let go. Let go. You fuck a hey, mister, you a rat Birdies. Good hair, got a back Rich nigga, I like a rat chain. Fuck it up, throw back No shade from Brazilian wax see, let, go, let go And have a good time Have a good, have a good time Have a good, have a good time wordt het bijna 20 over 5. En ik ga zo over 10 minuten even met Christel Bella van Lisa Zandvoort. En daarvoor hoorde je die geweldige plaat van Maze... featuring Frankie Beverly met de Changing Times. Ja, en dan zit je thuis en het is een lockdown. En wat doe je dan? Dan ga je Netflixen. En ja, als ik dan terugkijk naar het afgelopen jaar... wat was nou die Netflix-hit? Er waren er natuurlijk een paar. Maar toen in april dat vierde seizoen uitkwam van La Casa de Papel... ja, geweldig. Heb je nog niet gezien? Kijk ernaar. Je hebt nu de hele tijd... Uh, je heb je gewoon alle tijd, natuurlijk, heb je hebt gewoon lockdown, blijf lekker binnen gaan Netflixen en kijk die vier seizoenen La Casa de Papo. Me llamó Tokio. Maar toen deze begon, niet can see right into me de titelzong De titelsong My Life is Going On en dat gaat natuurlijk ook over Tokio. Goed. Het is uh, bijna half zes. Ik denk dat ik de zal zomaar ga bellen. Eén plaatje nog. En uh, ja, dat kan er eigenlijk maar één zijn als we dan bekijken terug. En wat, ja, voor mij persoonlijk twintig jaar geleden kwam Hoeveel Vond ik dus met Mad About You. En ze hebben hem een maand geleden opnieuw uitgebracht. Opnieuw ingezongen met Geiken. Ja, hoe lekker om die weer te horen. Hier is die. De nieuwe versie. I'm mad about you and daarna, leave us Feel the voel feel the terror feel the pain it's driving me insane I can't fake for God's sake, so am I driving in the wrong way The trouble is my middle name, but in the end I'm not too bad Can someone tell me wrong to be so mad about you, mad about you, I am mad, I use the fish you and it will give me a headache in the morning, or just a dark blue landmine that will explode without a decent bonnet Look, man. Helemaal de nieuwe versie van Hoeve vond ik opnieuw ingezongen door Geiken. Twintig jaar na de eerste Medaboutje Hoe was dit. De 2020 versie. Goed, precies half zes hier op de klok bij ZFM. Liefst uit Zandvoort. Christel, goedenavond. Goedenavond. Ja, daar ben je weer. Ik ben er weer, ja. ja in de, ook in deze coronatijd, in deze lockdown is er ja. gewoon liefst uit Zandvoort. Toch weer wat te melden. Ja, natuurlijk. <laughs> nou, praat ons ja. maar bij uh, Christel. Ja, ik zat, nou ja, jij had op ieder geval op de Instagram gezegd, nou het wordt een beetje ook een terugdik ja, uh, voor dit jaar. Ja. En ik zat een beetje zo uh, na te denken. Eigenlijk is dus vandaag een, een, ook een heel nieuw initiatief ontstaan. En dat heet Support Locals Zandvoort, Een uh, Facebookpagina. Oh, waarin goed. winkels in Zandvoort uh, hun, uh, nou ja, hun producten kunnen aanprijzen. De winkels moesten natuurlijk opeens dicht. Ja. Uh, afgelopen dinsdag. En uh, ja, er, er zijn wel ook in andere steden dit soort initiatieven, maar in Zandvoort eigenlijk nog niet. Okay. En uh, nou, dat is vandaag een beetje uh, ontstaan. Hè. Een paar ondernemers hebben daar het initiatief in genomen. En ik dacht uh, ook een beetje terugblik op, uh, op het afgelopen jaar, denk ja. ik ja. Ik vind het wel mooi om te zien dat er uh, door de corona, het is natuurlijk allemaal echt niet leuk dat de winkels dicht moeten en de horeca dicht en zo, maar ik zie wel hele mooie samenwerkingen ontstaan ja, in Zandvoort. Ja. En uh, dat, uh, nou ja, dat, dat was eigenlijk nooit echt. Uh, ik denk ook omdat het gewoon was, omdat het toch altijd hier alles altijd vol staat en ja, het ging toch maar, altijd ja. druk. Ja. En ach, uh, nou ja, de klanten komen toch wel. De toeristen, de uh, Duitsers, ja. Ja, en dan is het misschien niet echt nodig om samen te werken. Dat kan natuurlijk ook wel gewoon. Maar dat dat werd toch niet echt gedaan. Ja. En ik zie nu wel uh, mooie samenwerkingen ontstaan. En nou ja, ik dacht ook een beetje, het is vandaag dan ook gebeurd echt. Maar ja. nou ja, ook een beetje samenvattend uh, voor het afgelopen jaar vind ik dat ook toch interessant voor het heel mooi om te zien. En dit nou, is een ja. uh, dit is een Facebook initiatief, uh, zeg je? Ja, op ja. Facebook is dat. Maar ja, we ja. hadden natuurlijk ook al bij de vorige lockdown de, de Scharrie, waarin waar dat uh, op een gegeven moment ook samengewerkt werd tussen de uh, restaurants. Dat we inderdaad ja. uh, niet uh, bij de best, ja, bekende bestel... Uh, thuisbezorgachtige zaken moesten bestellen... maar gewoon direct bij de ondernemers ja. konden bestellen. Ja. En uh, ja, ik, ik vind het mooi inderdaad. Ja. En er is inderdaad dat... ook een andere Facebookpagina... dat heet eten en Drinken Stanford. Dat gaat dan ja. ook echt heel erg op de... Uh, echt op de horeca is dat er natuurlijk gericht. Ja, ja de menukaart heb je geloof ik ook. Ja, ja. ja de menukaart, ja, die, die heet nu, uh, die is van naam veranderd, die heet nu eten en drinken. Ah. Dat heet inderdaad op het restaurantmenukaart uh, of zo heet dat. Kijk, daarom bel ik jou, dat soort dingen wist ik niet. Ja, <lacht> ja, ja, ja dat is dus altijd, <lacht> jongens, altijd wat nieuws als je mij aan de telefoon ziet. Ja, <lacht> maar, echt wel. Um, ja, dus het, dat was denk ik ook wel een hele goede, omdat daar, wij werden ook al heel veel van dat soort dingen voor de horeca met name dan gedeeld. En, en nu hadden de winkeliers ook zoiets, ja wij moeten eigenlijk zo, ook zoiets hebben. Dat je gewoon wat vaker je, je acties, dat je een mooi product hebt, dat je dat kan, kan laten zien. Ja. En um, dus dat is ook eigenlijk ontstaan uit die, uit die sluiting van afgelopen dinsdag. Ja. Heb jij, en, weet, uh, weet jij iets over wat er net in de nieuws was, dat uh, de pakketophaalpunten, dat die dicht gaan? Of dat ook voor Zandvoort gaat gelden? Oh, dat weet ik eigenlijk niet. Nee, ik hoor het, ik hoor het echt net in het nieuws uh, betekent, oh. het is voor, voor die ondernemers is het heel erg lastig om wel uh, ja, die pakketafhandeling te doen... maar dan ondertussen niks te mogen verkopen. En ik, ik hoor inderdaad al ja. een, een grap van iemand die zegt... van ja, ik, ik mocht dus bij de Bruna geen uh, papier uh, kopen. Toen heb ik het maar online besteld en bij de Bruna opgehaald. Ja. Ja. Dat soort, dat soort dingen dus en uh, maar het was dus net in het nieuws dat waarschijnlijk die pakketophalpunten dus ook, uh, ook dicht gaan. en oh, dat, oh, maar ja. dat maakt dat maakt het ook allemaal wel even heel ingewikkeld. Iedereen is natuurlijk alles online aan te stellen en ja. Dan, uh, ja ja het is allemaal heel uh, wat ik ook wel uh, nou ja van te denken gewoon over de het afgelopen jaar wat ik uh, ja, gewoon nu met die ondernemers zit. Er is wel echt heel veel flexibiliteit uh, was er nodig voor ja. Uh, ja, om steeds maar weer al die verschillende maatregelen altijd. Heel veel horeca waren het was natuurlijk winkel geworden. Dat mm -hmm. we, nou dan gaan we gaan een winkeltje beginnen. Ja. ja, nou het moet ook allemaal nu weer dicht. En dan denk ik, ja, al je eigenlijk, al je ondernemers, uh, goede ondernemersinitiatieven, ja dat helaas uh, komt dat nu gewoon door de, ja, ja door corona. Maar uh, ja, het is lastig. Het is allemaal heel lastig. En je probeert steeds iets nieuws te verzinnen. En uh, nou, dat is dan even oké. Okay. En dan, uh, dan weer niet. Maar goed. Want jij, nou, wat jij vertelde goed. bijvoorbeeld eerder, uh, in eerdere uitzending, over dan inderdaad dat Talassa bijvoorbeeld een soort van vismarkt en zo begint. Dat mag dan ook niet meer. En, en, uh, en weet je, en die, er en die, die, die was natuurlijk ook een soort van boerenmarkt uh, uh, bij, uh, bij Vogelenzang daar. Ja, nou, soort... die zijn gewoon nog open, omdat dat toch essentiële producten zijn. Dat zijn natuurlijk gewoon, en de, de weekmarkten mogen ook gewoon doorgaan. Ja, ik het. Ja. Uh, dus um, uh, als, het, als het levensmiddelen betreft, dan, dan mag het. Maar als het echt wel een beetje kerstmarkt idee met, met cadeautjes en zo, nee, dat mag, mag het, het. sowieso niet. Dat, nee. dat zag ik vorige week ook nog bij uh, de Olmehorst. Die hadden nog een soort kerstmarkt met cadeautjes dat ik ook al dacht, hm, ja. apart. En dat werd toen ook een dag later door de veiligheidsregio ook uh, ja, uh, ja. stopgezet. Ja. Um, maar uh, nee, volgens mij de takeaways mogen sowieso open zijn. Mm -hmm. Alleen bijvoorbeeld inderdaad het Duincafé had dan ook in de Kennemerduinen ook echt een hele winkel erbij gemaakt. Ja, ja. die uh, moet volgens mij gewoon uh, dicht. En, maar de, de takeaway mag wel open blijven. Ja. Dus, uh, ja. Ja. Maar dan kan je het wel inderdaad met zo'n afhaalservice. Als je zegt, ik wil die en die, die spulletjes hebben in je tasje, staat klaar dan kan je het wel natuurlijk wel weer meenemen. Dus ja, het is, uh, het is allemaal even... Ja, en als je daar terugblikken... is het een heel raar jaar geweest. Toen wij deze plannen ja. maakten voor dit programma... en dat we, oh, we gaan elke week welkom in, in Zandvoort... en dan liefst ja. uit Zandvoort gaan we steeds vertellen... wat er allemaal te doen is. en We hebben het volgehouden. We hebben heel veel uh, dingen verteld. Ja. Er was ook elke week wel iets te doen. Maar wat een raar ja. jaar inderdaad. Ja, want normaal gesproken is er in is het bijna niet bij te houden hoor, wat er nee. allemaal te doen is. Als er ja er zijn natuurlijk uh, nou ja, meer dan 35 strandtenten, als die elke week, uh, elk weekend een feestje of zo hebben. Ja. Nou ja, goed, het is, het, is gewoon, ja, het is gewoon niet te doen bijna. Maar nu dit jaar was het op zich wel te doen. Ja. ja, dat was niet zoveel. En natuurlijk, ja, Standfoort staat natuurlijk eigenlijk bekend om de grote events. Dus ja. de quirums, uh, de, dat, ja, de grote, de grote dingen. Ja en, en, en, ja, en natuurlijk de hele Formule 1. Dat is ook heel bijzonder ja. dat dat gewoon niet is doorgegaan. Dit ja, jaar. Ja. En, en uh, ja, het was, het was wel heel vreemd. Uh, ja, ik, ik ben ja. nog wel bijvoorbeeld naar de historische Grand Prix geweest. Maar het was ook dat, ja, denk ik, dat ik hem ook door mezelf meemaak. Want het was maar heel weinig publiek toen. Het was van, eigenlijk vond ik het fantastisch. Want het was zo rustig en je kon overal bij. En het was, ja. het was heel bijzonder. Maar hij, hij is, ging, die is dus nog wel doorgegaan toen. Dat, uh, ja, die is toen nog een beetje met uh, een, een heel ja, kleinschalig. Eigenlijk heel kleinschalig, Ja. ja. ja. Nou ja, wat ik ook wel mooi vind om te zien, uh, ik hoorde het pas ook een verhaal van een, een dierenpark en die, die werken ook met die timeslots en zo. Ja. En die zeiden van ja, eigenlijk bevalt ons dat wel goed. Dat we gewoon uh, dat de mensen gewoon even reserveren op welke tijdstips ze ja. gaan komen. En dat gezegd, nou, dat gaan we er denk ik ook wel inhouden. Weet je. Dus ja. ik denk dat er best wel veel dingen zijn. Ja, ik, ik, ik ben een paar weken geleden inderdaad ook in een museum geweest op die manier. En dan is het ja. gewoon heel erg rustig in het museum. Ja, dat is, en dat is ook ja. wel weer fijn. En er staat niet iedereen om tien uur voor de deur te dringen. Klopt, en, te doen en, dan ja. en bij de hotspots ja. Dus er komen ook weer, ja, ik denk dat er wel heel veel dingen nog gewoon blijven, blijven zullen zijn. Maar uh, ja, we gaan het afwachten voor de Ik denk dat de conclusie ook is van uh, niks is te voorspellen. Nee, dat we is het, het absoluut niet. We gaan bedenken, maar het, het is allemaal... Ja, we moeten het maar een beetje gaan afwachten wat er uh, hier gaat gebeuren. En uh, in de tussentijd zitten we hier natuurlijk, dat hoor ik wel de hele tijd omheen. Dat iedereen zegt, wat zitten we hier toch ja. heerlijk. We hebben het strand dichtbij, je hoeft helemaal niet naar uh, de tuinen ja, en zo. Echt... En um, we zitten hier fijn, we kunnen lekker wandelen en uh, naar de zee. En uh, ja, dus uh, dat is weer ons geluk. Toch? Dat is wel. Ja. En dan kun je even een haakje naar jouw, naar jouw blog... Dan kun je ook allemaal Instagrammable hotspots fotograferen. Ja. Ja, het is een ja, geweldige klopt. term die je weer bedacht hebt. Ja. Maar je hebt inderdaad op je blog allemaal plekken uh, waar je dus inderdaad de mooiste Instagram-fotos kunt maken. Klopt. Ja. Dus die gaan nu ook fotoles geven. Ja. Nou ja, het is misschien de tijd om uh, ja. Ruby, nou, ja, Je hobby naar jou te die op te pakken. Maar voor, uh, ik zie wel dat er we heel veel mensen Instagram-account beginnen ook. Ja. je, nou, als je nou foto's maakt, dus je er ook nog even wat mee gaat doen. En um, nou ja, op zich is het wel een term die al veel gebruikt wordt door ja. in steden en zo. Maar ja. uh, wat zijn nou echt de plekken waar je echt goed mee scoort? En nou uh, ja, in Zandvoort heb je gewoon ook heel veel mooie plekjes. Dat zijn natuurlijk ook de bossen, de herken, de veehonden ja. uh, en dat soort dingen. Maar je, je gaat niet uh, zo ver zoals vroeger Kodak die dan al van die uh, kaders neerzetten in dierentuin of op mooie plekken. En dan ja. kon je daar je camera doorheen houden en dan had je altijd de mooiste foto. Ja, nou ja, ik, ik zag... Uh, ik, ik, vorige week reed naar uh, Noordwijk. En toen, toen zag ik daar wel in die bolle velden van die kaders ook zo staan. Ja, ja, ja. Dus ja. ik dacht, nou ja, misschien is het, verstand het ook best wel leuk. Maar goed, ja, ach. ach. Ja. Ik weet het ook niet. Maar het, het, het, uh, nou ja dus op nummer één staat wel uh, de zonsondergang. Ja, die absoluut. Die kun je natuurlijk elke dag nu best wel mooi zien, omdat het heel vroeg is. Ja, die zijn prachtig. En die, die scoren echt super. Mega. Op Instagram ja. Dus... Ja. Uh, ja, en, nou, dat was de laatste tip. Of wil je scoren op Instagram, ga eens ons ondergaan fotograferen. Met een kerstboom op de volgrond. Ja, misschien. Ja. <laughs> Goed, Christel. Ik vond het een heel leuk jaar. En uh, dank je wel voor alles. En uh, spreek ik elkaar snel weer. Dank ja. je. Ik ga een kerstplaatje draaien. James ja. Brown, Santa Claus, going straight to the ghetto. Tot ziens. Tot ziens. Dag. Doeg. Santa Claus I Go straight to the ghetto Hitch up your reindeer uh. Go straight to the ghetto Santa Claus I Go straight to the ghetto Fill every stock and you find The kids are gonna love you so uh. Leave a toy for Johnny. Leave a doll for Mary. Leave something fruity for Johnny. And don't forget about Gary. Santa Claus, go straight to the ghetto. Santa Claus, go straight to the ghetto. Tell him James Brown sent you. Go straight to the ghetto. You know that I know what you will see. Cause that was once me. Hit it, hit it. You'll see mothers and soul brothers. Santa Claus. Go straight to the ghetto. Santa Claus, go oh Lord, go straight to the ghetto. Feel every stock and you find the kids are gonna love you so. Feel every stock and you find they know that they need you so. I'm back in your Santa Claus, go straight to the ghetto. If anyone I'm at Balotow, so, Santa Claus, go straight to the ghetto. Never thought I'd realize, I'd be singing a song with water in my eyes. Santa Claus, go straight to the ghetto. Don't leave nothing for me, I've had my chance, you see. Santa Claus, go straight to the ghetto. Santa Claus, a soul brother needs so Santa Claus. Volgende jaar James Brown. Met Santa Claus Ghost Study. Wat is dat ook alweer? De ghetto? Ja, natuurlijk. Hé, hey, en uh, ja, kijk natuurlijk even terug. We hebben met Christel al teruggekeken. En ik kijk sowieso even terug op dit bijzondere jaar. En dan moet er één ding moet dan natuurlijk aan de orde komen. Ik heb het vanmiddag al met Jaap over gehad. We hebben op 24 september hebben we volgens ons, legendarische uitzending gedaan. Het was namelijk een hele avond... Uh, dat we eigenlijk alleen maar muziek van Verliene gedraaid hebben. En we hebben ook met de band gesproken. En uh, Verliene is een band die het onderstroom van, uh, van de Nederlandse muziek. we is er ook veel aandacht aan. En uh, die 24 e hadden we dus Sofie, de, de leadvrouw of de, ja, de frontvrouw, hoe noem je dat... van Verline hadden we in de uitzending. En uh, we spraken met haar en uh, ik neem een stukje mee van dat interview. En dat ging met name over haar inspiratie... en uh, waar ze die vandaan haalt.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 Weer en ik weet niet hoe vaak ik hem gedraaid hebben afgelopen jaar. Alleen van Feline. Ja, en dan is er een andere plaat die ik ook heel veel gedraaid heb afgelopen jaar. En uh, ja, ik weet dat mijn ouders altijd luisteren. En uh, afgelopen week draaide ik dan bijvoorbeeld Driving Home for Christmas. Mijn moeder verhaalt heel het van Chris Ria. Maar die heb ik vorige week al gedraaid. Dus weet je wat, ik ga hem gewoon doen. Het is eigenlijk een zomerplaat, maar ik draai hem gewoon. Hier is die, Gulio.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 Que tú me acompañes, dat je compartas conmigo tu vida y después, dat je viento en otoño acaricie tus vergeet, dat je me vergeet, dat que ayer.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 Nou, is dat leuk of niet? Julio Iglesias met Quero. Ja, dan hebben we nog een paar minuutjes tot het einde van dit programma. En wat ik even ga doen met je... ik ga even de agenda voor Goedemorgen Zandvoort met je doornemen. Morgen vroeg tussen 11 en 1 hebben we weer Goedemorgen Zandvoort. Hier van verlijf vanuit de studio. En er zijn een paar dingen die ze, die ze weer gaan doen. En uh, ja... Ik weet niet hoe je nog de loodjes moet inleveren, maar morgen vroeg is er een derde trekking van de ondernemersvereniging. Altijd traditioneel hier bij ZFM en ook morgenochtend dus weer. Verder uh, hebben we als tweede onderwerp, uh, komt Jelmer langs en ja, ook weer echt een ZFM onderwerp. Hij gaat namelijk vertellen over het speciale programma wat hij op uh, kerstdag de 24 e gaat doen. Dus uh, vooruitlopend naar de kerst toe. Hij gaat terugkijken en heeft er allemaal verschillende gasten bij. En ja, daar staat iets mysterieus in de agenda. En dat gaat over een persoon van het jaar en een Zandvoortse genomineerde. Nou ja, dat zullen we morgen van Jelmer allemaal wel horen. Uh, dan gaat het over uh, een visie die weer ingetrokken is natuurlijk afgelopen dinsdag in de gemeenteraad. Uh, Kees Mettens van de CDA die zal daarover praten. Wethouder Raymond van Haafden komt langs. Hij praat over het LHBTI-beleid in Zandvoort. Dan gaat het over de tiny houses... En er wordt een kaart onthuld van Jood Zandvoort. Dat allemaal morgen bij Zandvoort of goedemorgen Zandvoort. Ja, en dan eindig ik gewoon even toch met een kerstliedje. Tot zometeen in het tweede uur. Vrolijk kerstfeest, een, kerstfeest. een vrolijk kerstfeest wens ik iedereen. Een Zo met z'n allen.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 Een vrole kerstfeest wens ik iedereen allemaal fijne dagen en een